Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf volgende week kan je weer op een terrasje zitten... is een van de versoepelingen die het kabinet vanavond heeft aangekondigd. Maar tot in de late avonduren biertjes drinken kan dan weer niet. Er gelden strikte regels, zegt premier Rutte. De belangrijkste voorwaarden zijn dat er maximaal 50 mensen per terras toegelaten worden... met een checkgesprek vooraf, met registratie en met een reservering... Die overigens ook ter plekke gemaakt kan worden. Er worden nog meer dingen versoepeld. Zo verdwijnt onder meer de avondklok. Mag je maximaal twee mensen op visite uitnodigen. Dat was één. En kan je weer winkelen zonder afspraak. Een vrouw uit Gorkum is overleden nadat ze eerder werd aangereden door een jongen van 14 op zijn scooter. Het slachtoffer was aan het hardlopen toen het ongeluk gebeurde. De politie onderzoekt of de jongen misschien zijn mobieltje heeft gebruikt en of er niet aan de scooter gesleuteld was. Ook mag je volgens de wet pas vanaf je 16e op een scooter rijden. De Nederlandse staat moet Farmers Defence Force een schadevergoeding betalen van 3000 euro. In opsporing verzocht werd de boerenprotestclub in verband gebracht met brandstichting, maar dat had niet gemogen volgens de rechter. Het programma had het al gerectificeerd. En in de buurt van het stadion van Chelsea in Londen staan voetbalfans op straat. <tied> We hebben net gehoord dat hun club toch niet mee wil doen met de Super League, zeggen Britse media. Ook Manchester City zou uit het plan voor een Europese topcompetitie willen stappen. Twaalf grote voetbalclubs kondigden dat plan zondag aan... om op die manier zelf veel geld te verdienen en dat niet hoeven te delen met kleinere clubs. Er kwam veel kritiek op het plan, onder meer van de UEFA en de FIFA. Wil je meer weten over de Super League en waarom het idee mensen superboos maakt? Check dan onze podcast Lang Verhaal Kort in de aflevering van vandaag... Uit. Het weer komende nacht zijn de opklaringen en daalt de temperatuur naar een graad of 4. Op sommige plaatsen kan er mist ontstaan. Morgen zijn er wolken, maar ook soms zon. Het wordt 12 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file bij Amsterdam op de A10 Oost richting Amersfoort... want de Zeeburgertunnel is dicht door technische problemen. Omrijden kan via de noord- en westkant van de ring door de Koentunnel.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 as the night Yeah. Tweede uur van ZFM Jazz. Mijn naam is Edward Rauhorst. Uh, ook een tweede uur gewijd aan Afrikaanse ritmes, klanken, titels... Uh, en zelfs Afrikaanse muzikanten. Um, we trapten af met Afro Blue. De eerste vocale versie van dit instrumentale uh, nummer geschreven... gecomponeerd oorspronkelijk door uh, uh, Mongo Santamaria, de, de percussionist. De uh, lyrics werden daarna gemaakt door Oscar Brown Jr., uh, maar de allereerste vocale uitvoering kwam uit de mond van Abbey Lincoln in 1959, 59, Afro Blue. En die uh, Abbey Lincoln die was uh, nou, in het begin jaren 60 getrouwd met een uh, vermaden drummer, uh, Max Roach. En die had een meeting of minds met Duke Ellington, uh, de pianist en de bassist Charles Mingus. Dat, nummer, of, uh, dat album uh, heette... Money Jungle en daar staat het nummertje op Fleurette Afrikan, een uh, meeslepende ballad van de hand van Duke Ellington die die later ook op uh, solo piano uitvoerde, maar hier dus samen met Charles Mingus en Max Roach. African Flower, Duke Ellington, Charles Mingus... en de drummer Max Roach. Een andere fameuze drummer, Art Blakey... die reisde eind jaren 40 al af naar Afrika... om zich te laten inspireren door de muziek en klanken al daar. Uh, en die Blakey en zijn jazz messengers... die inspireerden op hun beurt weer vele, vele Afrikaanse bands... en met name drummers. En je hoort hier op de achtergrond al een beetje de drum komen... Van die Art Blakey. Uh, beroemd is zijn uitvoering van de Night in Tunisia, de, de song van Dizzy Gillespie. Het is een heel uh, lang nummer, dus ik laat je een stuk horen van Art Blakey en de Jazz Managers. met onder meer Wayne Shorter en uh, Lee Morgan. The Night in Tunisia. in Tunisia van Art Blakey ging over in de Drum Thunder Suite... van de Nigeriaanse, Nigeriaanse drummer Tony Allen, de pionier van de Afrobeat... samen met de zanger Fela Kuti. En die Tony Allen die bracht in 2017 een tributealbum... op het fameuze Blue Note album uh, label uit aan die Art Blakey... En dat is echt een uh, geweldig album. Ook voor de mainstream jazz-liefhebber uh, Tony Allen. Tribute to Art Blakey. Kooré, kooré, gazelle. Kooré, kooré, kooré. Kourez, gazelle. Kourez, kourez, kourez. Vous êtes la plus belle de toutes les gazelles. Maar savez-vous qui va vous attraper? Kourez, kourez, gazelle. Kourez, kourez, kourez. Kourez, kourez, gazelle. Kourez, kourez, kourez. Vous êtes top modèle de toutes les gazelles, et devinez qui va vous attraper. Des antilopes, parfois falotte, vous êtes la reine de sabbat. Des antilopes, souvent idiotes, vous êtes une flèche et ça se voit. Vous êtes la plus rebelle de toutes les gazelles, mais savez-vous qui va vous attraper? Toutes, toutes mes girafes, leur cou et leur gambette. Toutes les girafes, bien sûr, sont jalouses de votre succès. Courez, courez ma petite gazelle, Courez, courez, courez. Et devinez qui va vous rattraper. Les gnous, les gnous, les pauvres gnous sont bien trop murchés, trop poilus, leur gueule, leur taille, leur genou, vraiment pas de quoi en être fondu. vous, vous êtes le top modèle de toutes les gazelles, et vous connaissez pas le doute, vous êtes dévorés des yeux. Légère, légère gazelle, vachement bien balancée, votre course s'emballe. ah la belle est lancée, Courez, courez, gazelle, parle mon de courait, mais savez-vous miam miam qui va vous dévorer. Over Afrika zou natuurlijk niet uh, volledig zijn zonder een nummer te draaien van Mama Afrika. Mirjam Makeba, die leefde ook uh, lange tijd. Uh, in de ballingschap vanaf de jaren 60 en een voorvechter tegen de apartheid. Dit was eigenlijk een soort van strijdlied wat je net hoorde... tegen de apartheid. Uh, komt van het album A Promise uit uh, begin jaren 70, 74, <coughs> geloof ik... Uh, waarop ze onder andere begeleid wordt... door een uh, aantal bandleden van de uh, Crusaders... onder meer uh, Joe Sample. En het album is echt een geweldig album. Ik heb die hier voor me... Uh, is geproduceerd of, uh, uh, ja, door David Axelrod... die ook uh, veel werkte met Lou Ross. Dan moet ik toch even nog terug... want ik had nog niet gezegd wie daarvoor te horen was. Uh, dat was de, Nigeriaanse, de man met de Nigeriaanse roots de bassist uh, Eshet O'Kon Eshet, uh, Amerikaanse bassist, die werkte ook veel met uh, Art Blakey trouwens uh, en, en ook de Abdullah Ibrahim die al eerder in het eerste uur voorbij kwam en zelfs uh, Michiel Borstlap uh, uh, rekende die tot zijn uh, vrienden. Uh, en die maakte slechts één uh, solo-album. Shona heet het. En daar hoorde je een nummertje van uh, voor. Die Miriam Makeba dus. Dat heette Kure Kure Gazelle. Waarbij de vocalen niet door hem uh, werden uh, gedaan. Maar Mois Marie. En je hoorde daar ook weer op gitaar. Die meeste gitarist Lionel Loueke. Oké, okay, van, uh, van Zuid-Afrika en Nigeria zeg maar. Terug naar Ethiopia, Addis Ababa, Eddie via Eindhoven. Uh, Eddie and the Ethiopians uh, is de band. Um, uh, dat is uh, Edward Capel, uh, de saxofonist, met zijn Ethiopische vrienden. Ze zijn uh, gevestigd in de buurt van Eindhoven volgens mij. Ze bracht vorig jaar een geweldige album uit. En dit nummer uh, heet Calling Addis. De band, een groep uh, Young Lions uit de uh, <coughs> jazz scene van Johannesburg, Zuid-Afrika. Bijgestaan op sax door de reizende ster uit Groot-Brittannië. Shabaka Hutchins, echte geweldenaars dat uh, ik heb een paar keer uh, gezien. enorm uh, ja, veelbelovende artiest. Je luistert nog steeds aan ZFM's. Afrikaanse klanken voor een zonnige dag. En ja, we kunnen natuurlijk ook niet zonder Huge, Masekela... Uptown ship. Huge, Uptown Ship heet het nummer van het uh, vrije album Hope. Uh, met uh, uh, ja, al, allemaal Afrikaanse artiesten live opgenomen <coughs> in uh, Amerika trouwens. Het album uh, dus Hope uit 1994. Johnny Dayani, die uh, naam viel al in het eerste uur... was een van die oorspronkelijke Blue Notes uit Zuid-Afrika... Die uitweek naar Europa, terechtkwam in Denemarken... veel werkte in de free jazz scene... maar gelukkig ook tijd vond om nog een, een, een soort van toegankelijk... Uh, funky album op te nemen. Uh, toepasselijk uh, Afrika geheten. En daar ga ik een nummertje uh, van draaien. We kennen natuurlijk allemaal Blame It on the Boogie... maar Johnny Tajani dacht in de jaren 80, 1984... toen dit werd uh, uitgegeven, meer aan Blame It on the Boers... Thank you. we hebben nog tijd voor een uh, nieuw album zelfs Afro Cluster een band uit uh, Cardiff, Wales met een uh, Afro Beat Young Shell Grow heet het uh, nummer en het album heet The Reach Afro Cluster I'm on up Young child grow Better fill them with love Then, then, go, no In this life you don't give up Even when you know If you fuck, get back up No, wait until that really affected Before I start retaliating Deceptive stop thinking you're free When we lead really this and state majority Gentrification applied with authority Making you look in the mirror, low before me Uncompromised integrity Easy to believe the past I need Hypocrisy and a democracy They pull the trigger like I'm nobody Injustice for broken families Hand over heat like a fool I need By force to get degree, no for everybody Challenge yourself with every opportunity Get used to the scrutiny Choose to do things differently Never lose your identity Fools that tend to be sheep and the shish, So it's important to teach nothing but love on the streets So I'll be keen go see the nature of the peace Read your book. Every day, no be Facebook. Stabbing selfies on the gram. Communicate. You know if fit do you? They tweet. No fit show face on the street, Open your mind. Whatcha you seek? You go find. They'd be yourself all the time. Your stay of mind could bring you light you could shine. Stay focusing on your grind. You know, no know When they go be yeah yeah yeah, give it a try. No fear. If they decline. make you not stop, try again. You know, go no go give me no pain. Stay in your lane. When they watch what they want, whatcha they do? Nobody can do you like. Me. Set your own pace, for your own race Relax, everything good they they go. cool No worry about them, leave the latter you choose Nobody knows tomorrow, the young shall grow Got to know this snow We need to bless them from head to toe Give them directions so they could know How to maneuver when they get cold, not how to depose This gamma tana open and close alweer aan het einde van ZFM Jazz. Maar niet getreurd, volgende week zit hier onze collega Jaap met weer een ZFM Jazz uh, uitzending. Blijf sowieso luisteren naar ZFM. Um, ja, je hoorde net al de tune van de Top 2021 cover-up. Je dacht natuurlijk, waar blijft mijn favoriete item? Nee, die was ik uh, helemaal niet vergeten. Anjali Kijo, die draaide ik al in het eerste uur meer... in een jazz-setting, uh, uh, zeg maar, met Christian McBride. Maar ik zei al, ze kan pop, rock, ja, ze kan alles. En zij heeft een geweldig album uitgebracht een paar jaar geleden. Remain in Light, een coveralbum van dat beroemde album van The Talking Heads. Een van de belangrijkste popbands uit de jaren 80, zeg maar. Once in a lifetime. Plek 612 in de top 2020. One cover-up.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 House. And you may ask yourself, where does that highway go to? And you may ask yourself, am I right? Am I wrong? And you say to yourself,